NL. Via je smart speaker app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DHB. Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het winterse weer zorgt op verschillende plekken voor ongelukken en ongemak. In onder meer Os, Heer Jansdam, Weespen en Vier Polders gleden mensen met hun auto van de weg zo de sloot in. Tot maandagavond 10 uur geldt code geel vanwege de gladheid. En op Schiphol zijn zeker 300 vluchten geannuleerd. Reizigers krijgen het advies vandaag goed de actuele vluchttijden in de gaten te houden. Het is nu aan Donald Trump wat er gaat gebeuren in Venezuela... en onder welke voorwaarden, dat zegt zijn minister van Defensie, Pete Hexeth. Verder heeft hij lovende woorden over de actie van Trump. Hij heeft het over Amerikaans leiderschap. De democraten zijn er minder blij mee. Zij vragen zich af of de arrestatie van de Venezolaanse president wel volgens de regels is.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 En het is dan geen stunt voor darter Gian van Veen. Hij is wel trots op het feit dat hij de finale gehaald heeft. Daarin werd hij met 7-1 verslagen door Luke Littler. Van Veen is na Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld... de derde Nederlander die de finale gehaald heeft. En hij staat nu derde van de wereld. Dan nog het weer van Weer Online.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 and say they believe that they come from other worlds. Thank <laughs>